Het weer bewolkt met af en toe regen of motregen. En in het noorden een harde noordoostenwind die langzaam afneemt. Vanavond vannacht in het zuiden droog met kans op mist. en minima rond 4 graden. Morgen in het noorden nog regen. Elders eerst grijs en later soms zon en weinig wind. Het wordt 12 graden. Dit was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. Met nu zie het.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 Yeah, I like this one, Sound good to me. Yeah, check it out, man. Check it out, man. Check it out, check it out man. Check it out, man. Party's loud tonight. Come on and move on the dance floor. I know you feel this one. Yeah, yeah, yeah, yeah. girl, act right Acting like your shit don't stick. And please don't think I'ma buy you a drink, right? There's other ladies out there who won't act rude So I'ma pass with your funky little attitude My time is important, it's a yes or no Cause you standing around just like a fashion show Now please tell me then Are you here to stand around or to do a little dancing? Yeah, whatever, girl, I gotta go Cause your girlfriend look much better, so Let me see you move it. Let me see you move it All the fellas get those ladies on the floor Make them shake it. Let me see you move it. Let me see you move Let me skip those fellas on the wall and tell them don't fake it. Let me see you moving. Let me see you movin'. On the fellas, get those ladies on the floor, make them shaking. Let me see you movin'. Let me see you movin'. Let me skip those fellas on the wall and tell them don't fake it. All the fellas get those ladies on the floor Make them shake it Let me see you met Shake It 2013. Welkom bij een nieuwe, frisse, fruitige aflevering van... See It. op jouw enige echte CWM Zandvoort. Ja, de komende twee uur staan weer de hits klaar voor je. Natuurlijk niet alleen de hits. We hebben natuurlijk ook de nodige tips voor de partykite. Waar moet je dit weekend heen? Of zeggen we nou, wacht even, is het dit weekend? Want volgende week, Amsterdam Dance Event natuurlijk. Alle hete feestjes... Ik zal ze vandaag vast een beetje gaan verzamelen. Want de kaarten die gaan hard. Ja, wat hebben we nog meer vanavond in de uitzending? We gaan even kijken naar de twee s Daarvoor gaan we bellen met Frank Bom. We gaan even kijken of we de label manager van Mixmash Recordings aan de telefoon kunnen krijgen. En dan de tweede uur. Ja, vorige week heb je onze Weekie moeten missen. En daarom knallen we harder terug dan ooit. Vanavond onze one and only DJ Dion Sydney. Kom gezellig een setje draaien in deze daverende studio. Dus dat belooft een hoop moois op duil. 106.9, 104.5. En ik zei het je al. Lekkere nieuwe muziek. En wat zouden we beter kunnen doen... als de track van Junior Jack met Stupid Disco. In de Javier Pena 2013 remix. Je hoort hem hier. Tot aan 11 uur is dit zie het? met Stupid Disco. En ja, we gaan eens eventjes kijken of we de one and only Frank Bomme in de uitzending kunnen halen. Goedenavond Frank. Frank Bom, ja, hoi. Goedenavond, ja, ja, ja, ja. En ja, dan dus zullen de mensen zeggen, ja, welke Frank dan? Nou ja, je zegt het al, Frank Bom En ja, we bellen jou niet zomaar. Hey, Want we zullen eventjes een mooie introductie geven. Frank Bom van het uh, welbekende 30s. En ja, komende zaterdag heb ik me laten vernemen dat er weer een uh, leuke uitzending uh, gaat, of nou, een leuk feestje gaat plaatsvinden. Ja, morgenavond, dat klopt. De morgenavond, het Haarlemse feest voor Dertigers. En ja, op een bijzondere plek in Bras in Haarlem. Ja, ja. vertel wat meer. Wat, uh, wat gaat er plaatsvinden, allemaal? Uh, het is de laatste editie uh, van het jaar op een uh, nieuwe locatie. Dat zijn we nog niet eerder geweest? En. Uh... Ja, het is een supermooie plek uh, midden in het centrum. Uh, de oude Lambomons met uh, twee zalen. En uh, ja, het wordt weer een morgen Kijk, dat vinden we altijd natuurlijk gezellig. Twee zalen, zeg je. En ja, het zijn natuurlijk verschillende dj's. Uh, ga je zelf ook draaien? Ja, we hebben boven de Funksal Brothers. Uh, en die, uh, die draaien echt heel breed. Van uh, disco, 80's tot... Uh, uh, ja, van alles. Ze gaan er wel heel groot feest van maken. Vijf uur lang met z'n tweeën. Dus die, uh, die hebben die zaal met z'n tweeën gewoon ter beschikking. Oké, okay, dat klinkt gezellig. Ja, en beneden is de, de dance housezaal. En dan hebben we Brad Tip en Amir Charles. En daarna sluit ik hem af. Oké, okay. jij mag als laatste de deur dichttrekken. hey en uh, ja. zijn er nog kaarten voor nodig? Zijn er nog kaarten verkrijgbaar? En hoe komen we aan kaarten? Er zijn nog wat kaarten, maar uh, het gaat hard. Dat wel hard, Ja, dus ik denk niet meer dat we aan de deur hebben morgen. En uh, die kaarten zijn te verkrijgen via facebook.com slash 30s. daar staat een uh, linkje met tickets. Dus, uh, dat is hartstikke makkelijk en dan kun je gelijk eventjes een sfeerimpressie opdoen van voorgaande feesten en natuurlijk ook uh, de teaser. Ja. Met een heerlijke plaat op de achtergrond. Ja, goed te zien hè? Ik vind hem heerlijk. Ja. Ik ook. Maar je zei al, dit is het laatste feest van dit jaar. Komt er geen met oud en nieuw? Vorig jaar was er een uh, in patronaat, als ik het goed... Of uh, nee, patronaat hoor mij nou. De Bierkerk was uh, een slotfeest. Joopkerk. Of Jopenkerk, ja. Bierkerk, Jopen. Ja, een, uh, koningin, uh, koningin en nacht. Dat was met en nacht. Maar er was vorig jaar met oud en nieuw toch ook een feest? Niet van mij. Te veel feesten op een rijtje hier, zo. Je hoort het al. In ieder geval dus morgen, het feest 30's. Ga even naar die Facebookpagina Ja. En ja, daar kun je natuurlijk gelijk je kaart halen. En ha ja, het feest begint al om 9 uur s avonds, Dus dan kun je om 2 uur met een smaal naar huis. En dan ben je nog redelijk fris de volgende ochtend. Dus dan heb je nog wat aan je zondag. Ja, dat klopt. En verder nog wat toe te voegen? Um, bij de kaartjes zit er in ieder geval ook, daar gaat het inbegrepen... Uh, een glaasje bubbels als welkomstdrankje en ook nog een uh, loterij volgende week. Dus je moet je kaartje bewaren, want daar uh, staat een code op... en uh, dan kan je volgende week een uh, leuke prijs op uh, diezelfde Facebookpagina winnen. En dan nog even voor de luisteraars, wat kost een kaartje? 25 euro. Nou, dat is geen geld voor een leuke avond. Gewoon leuke muziek, leuke mensen en een glaasje bubbels. En wie weet, win je ook nog leuke prijzen. Kortom, haal je kaarten voor 30's. Frank, hartstikke bedankt dat je eventjes in de uitzending kwam. Ja, en gaan, bedankt. En wij gaan gauw door met nieuwe muziek. Dat doen we met Christine W. Met So Close To Me.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 What's so, up, so, so. choo Romero remix. En daarvoor hoorde je natuurlijk een... Christine W. met So Close To Me. In de Todd Terry remix. En hadden we natuurlijk Frank Boom van het 30's in de uitzending. Een leuk feest voor dertigers. En jij ja, hoeft niet precies 30 jaar oud te zijn. Smokkelen mag ook, heb ik van hem vernomen. Dus wil je erbij zijn, haal dan nu even de kaarten via Facebook. Daar staat een ticketlink op. En wie weet, ben jij er gezellig bij... En dan kun je een gezellig glaasje bubbels drinken, want dat is inclusief een ticket. Ja, we gaan gewoon door met dat Amsterdam Dance Event... want dat staat te trappelen en gaat komende week beginnen. Ja, traditie getrouwen keert een van Nederlandse meest solide pijlers... als het op dance aankomt terug naar de SK Venue. Om net zoals al voorgaande jaren duidelijk te maken... waarom hij al jaren tot de absolute top behoort. Ja, over wie hebben we dan? Over niemand minder dan de one and only... Fede Grand. Ja, verder brak destijds door met Put Your Hands Up for Detroit. De dance classic die inmiddels al zeven jaar teruggaat en misschien wel de meest herkenbare dance track ooit is. Kies een willekeurige dansloer op een willekeurige locatie... en de boel zal nog steeds ontploffen bij de minste referentie... aan de hit die destijds zoveel invloed heeft gehad op het volledige danslandschap. Ja, sindsdien heeft verder zeker niet stilgestaan... en zeker niet stilgezeten... Hij heeft nog veel meer gelegen daar op zijn naam geschreven zoals The Creeps, Let Me Think About It, Paradise en Ga Zo Maar Door. Alleen al dit jaar heeft hij erg goed gescoord met clubbanger Raw, het bijzondere funky meesterwerk Long Way From Home, elektronisch Beest rock'n'rollin' en uiteraard No Good met de fantastische 80-sample die bij de gemiddelde clubganger tot een explosief mengsel van euforie en nostalgie leidt. Ja, volledig in zijn nieuwe stijl zal verder dit jaar niet terugkeren naar Amsterdam met zijn takeover de concept, maar met het gloednieuwe Feather Rocks concept. Een betere gelegenheid om dit nieuwe concept voor het eerst te showcase dan het Amsterdam Dance Event is er natuurlijk niet. Ja, zo ook dacht Broadcast een gigant MTV, de officiële partner in deze eerste Feather Rocks editie. Verwacht een stamvolle, energieke avond zoals je van verder gewend bent. Maar dan met nog meer smolwerk en nog meer de essentie van datgene waar verder voor staat. No nonsense, de tent op zijn kop zetten. Dat is waar het om draait. Met Lyon. Dus Cubicle Funke en natuurlijk vaste stem en host van de meeste verdere optreders MCG, kun je je voorbereiden op een perfecte weergave van verder Anonu. Wat meer out of the box en onverwachter zal ook direct aanhaken... op verder set tijdens deze avond. Ja, de rest zul je tijdens deze avond zelf moeten ontdekken. En ja, voor degene die echt met geen enkele mogelijkheid... fysiek aanwezig kunnen zijn, heeft Lucro een speciale verrassing in petto. De hele avond zal namelijk live gestreamd worden naar UPC, kanaal 15... verder YouTube-kanaal en ook verschijnen radiostations wereldwijd. Ja, voor tickets en meer info bezoek je... De site van Ticketscript of doe je mee met uh, Vedde's Facebook-competitie. Ja, en wie weet, maar ben jij een van de gelukkige winnaars van de gastenlijstpost die verder iedere dag bekend maakt? Dus voor in de agenda vast: MTV Presents, verder Le Grand Rox Amsterdam. Of vrijdag 18 oktober in de Escape Venue. Vanaf 10 uur ben je welkom, en om 5 uur. dan zijn de dak eraf geknald. De lijnen Vedder Lecrant, Direct, F-Man, Michael Rule Rule Endors, Tim Cullen, MCG en Kubikluck Funk. Tot zover dit nieuwtje gauw door met nieuwe muziek. En dat doen we met niemand minder dan Richard Gray met Broadway. Okay, party people in the house Okay, party people in the house people in the house. people in the house. Met deze praatplaat van Hazaro met Eldorado en ervoor Richard Gray met Broadway. blijven hem dan hier lekker op jouw CFM's antwoord houden. Want zometeen naar die klok van 10 uur. Onze enige Dion Sidney in de house met een daverende live set. Maar voordat we daar uh, naartoe gaan, gaan we eerst nog eventjes naar het nieuwsje. Want Letten Lovers neemt La Fuente en Raoul en mee naar het patronaat hier in Haarlem. Ja kijk, dat is nog eens lekker nieuws in de natte herfst. En ja, nat was het vandaag zeker. En ja, waarom nou Latin Lovers komt weer naar Haarlem? Zaterdag 2 november kan je iedereen in zijn of haar agenda zetten... want dan is het meest vrouwvriendelijke concept van Nederland weer terug... in poppodium, het patronaat. Ja, check de line-up en je weet meteen waarom jij deze avond niet wilt missen. Ik zie hier een La Fuente, Rule Doors, Jasper Kluis... Giorgio Star, Alex Cruz en niemand minder dan MC Jolly Coot. Ja, Latin Lovers in Patronaat, het blijft een unicum. Dat dikke poppodium beschikt over een immens geluid... en begin dit jaar is het volledige lichtplan aangescherpt met een oogverblindende show. Perfect dus voor Latin Lovers. Het tropische en vooral zomerse warme concept zal de gehele locatie weer opdofferen... met gezonde palmbomen, vliegende vlinders en nog veel meer details waar jij je goed bij gaat voelen. Latin Lovers heeft er weer zin in. Ja, la fuente! Het was vorig jaar een editie geweest deze knol... dat hij in Haarlem onwijs populair is. Gelende dames voor de boet. De heren dansen op zijn beats. En ja, Latin Lovers heeft er een goudhaantje bij. Roll and Doors. maken een faam in binnen- en buitenland. En zelfs op Sensation in Taiwan. Maar maken altijd graag tijd voor Latin Lovers. En helemaal in patronaat. Ja, tof dat ze er weer bij zijn. Jasper Klas draaide deze zomer op bijna alle festivals. En ook in Haarlem is hij geliefd vanwege zijn heerlijke sets... Uiteraard is Mr. Clash er weer bij. De avond wordt compleet gemaakt door de residents Giorgio Star en Alex Cruz. En ja, Latin Lovers in patronaat wordt gehost door MC Jolly Good. Ja, ook speciaal voor de dames heeft Latin Lovers voor deze editie lady tickets beschikbaar. De lady tickets zijn alleen voor dames. En één lady ticket geeft toegang aan maar liefst twee dames. Ze zijn exclusief te bestellen via latinlovers.nl. Ik zal het nog even een keer herhalen. Let en kosten 18 euro per stuk. Let op, er zijn er maar 100. En ja, voor deze editie. Dus haal ze snel, want op is op. Normale kaarten kosten maar 14 euro en zijn te koop via de site van Ticketscript. Tot zover de nieuwtje. Gauw door met lekkere muziek. Bedankt van Jono Fernandes met Let It Out. Label van Mick Je weet wel dat leuke label van Leef en En hij is binnen hoor. De one and only DJ Dion Sydney. En zometeen na de klok van 10 uur gaat hij een dampende, stampende set uh, veroorzaken hier in de studio. Een beetje een warm-up voor Amsterdam Dance Event, want ik hoor net van hem. Tijdens Amsterdam Dance Event staat hij maar liefst vijf avonden op een remrandlijn te draaien. Wat zeg ik? Te draaien? Te beuken behind the wheels of steel. En met wie gaat hij dat allemaal doen? Nou, ik denk dat we het gewoon eventjes aan hemzelf gaan vragen. Goedenavond, Dennis. Met wie ga jij staan te draaien allemaal? Nou, het is uh, ex-Pornstar. Pardon? Ex-Pornstar. Van uh, Bloemendaal en zo, van Beach Club vroeger. Uh, ik sta met, uh, met uh, Lady B... Tony Chacha, uh, even kijken, de playmates van uh, ex -pornstar. en uh, de porno Sofia Valentine, die komt ook langs. Er komt niet veel van de rij terecht als ik het zo hoor. Nee, ik denk het niet. Uh, <laughs> zie ook, ik ook zie nog. ook een van de DJ Chicky, dat schijnt een uh, DJ van uh, ex-pornstar te zijn. Die komen met een hele live act... Uh, Optreden. Dus het zal wel met uh, stripper, stripteases zijn en zo. Ik weet niet het fijne ervan. Maar uh, het wordt uh, een behoorlijk... Uh, Moeilijke klus om te gaan uh, draaien. Eh, ja. ik, uh, ik zal uh, me goed moeten concentreren. Oké, okay, nou ja, dit alles natuurlijk. Volgende week past het tijdens Amsterdam Dance Event. In heel veel clubs in Amsterdam gaat het los met de grootste namen ter wereld. En ons enige echte DJ Dion Sidney valt daar ook onder... En ja, om vast een beetje warm te draaien, gaat hij het komende uur hier helemaal los. Hou me dus ook hier. Op jouw sivems Zandvoort, Zie je het nou? Ik ben nu eerst Mark Night Downpipe in de Armin van buren-remix. At the edge of the world, the red earth and the ocean are below me Locked in the distance of erosion, put a rock on me Shake, shake, shake, shake, shake, shake